Jobboot met het NOS-journaal. De storing bij veel drukbezochte websites is grotendeels voorbij. Het ging onder meer om de websites van de Rijksoverheid, Geen Stijl en Telfort. Die waren vrijwel de hele dag onbereikbaar. De meeste sites waren aan het begin van de avond weer online. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. Internetprovider Prolocation, die ervoor zorgt dat de sites in de lucht zijn... is zelf nog onbereikbaar. Intussen wil de PvdA van, van het kabinet weten... hoe het kan dat een site als die van de Rijksoverheid er zo lang uit heeft gelegen en wat daaraan te doen is. Minister Dijsselbloem denkt dat het mogelijk is om tot een oplossing te komen met Griekenland. De nieuwe Griekse regering wil stoppen met het huidige reddingsplan van Europa... en de schulden saneren. Dijsselbloem is het niet eens met coalitiepartij VVD... die een Grieks vertrek uit de eurozone vandaag reëel noemde. De minister heeft geen bezwaar tegen nieuwe steun aan Griekenland... maar daar moeten wel goede afspraken tegenover staan. Bij visverwerker Foppen uit Harderwijk is nog veel mis. Het bedrijf is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder verscherpt toezicht gesteld. Foppen kwam in 2012 in opspraak doordat zijn gerookte zalm besmet was met salmonella. Er raakten 23.000 mensen ziek, vier mensen overleden na het eten van de besmette zalm. Bij de helft van de 400 visverwerkende bedrijven wordt niet volgens de regels gewerkt, blijkt uit onderzoek. Er komen strengere controles. De Zwitserse politie heeft een schilderij in beslag genomen dat mogelijk werd gemaakt door Leonardo da Vinci. Het werk werd meegenomen uit een bank in Lugano nadat de Italiaanse justitie daarom had gevraagd. Aanklagers vermoeden dat het portret zonder toestemming vanuit Italië naar de Zwitserse bank is gebracht. Ze hadden haast om het in handen te krijgen omdat het werk op het punt stond om te worden verkocht. Een onbekende koper zou er zo'n 120 miljoen euro voor over hebben. Het weer overwegend bewolkt op de meeste plaatsen droog. Vannacht opklaringen. Het wordt dan 2 graden. Ook morgen droog en meer zon, vooral in het zuidoosten. Het wordt dan 6 tot 7 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig. In het weekend wordt het wisselvalliger. Dit was het. DFM Verkeersupdate. Goedemorgen, Verkeersupdate. Bakker van de ANWB.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 They played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. Eindelijk klaar John Pizzarelli Een uh, gitarist, zanger Die het tweede uur ZFM Begonnen is ZFM Jazz vandaag In een uh, zeer bijzondere Uitvoering, zullen we maar zeggen Dubbel zo lang Met uh, scala aan uh, Presentatoren, artiesten En uh, met live muziek En een van de mensen die uh, Zometeen live te horen zal zijn... is uh, Sven Davis. Yes. En uh, wie is Sven Davis? Um, Sven Davis is een, een jongen van 22 jaar. Uit uh, Haarlem. En uh, ja, wat wil je verder nog weten wie ik ben? <laughs> ik Muzikant. wil uh, natuurlijk ik ga heel graag weten wat jou gebracht heeft... tot het uh, uh, bedenken dat jij uh, gaat zingen en dat jij muziek gaat maken. Um, nou, dat is uh, gekomen door de band waar mijn vader in drumt en waar Ruud Jansen toetsen in speelt, de Ruud Band. Dat was toen ik uh, zes was, en, uh, op de, de Zee-straat in, uh, in Beverwijk. Daar speelden zij uh, tijdens de Feestweek elk jaar. En uh, ik stond dan altijd met een microfoon zonder kabeltje... mee te playbacken met de zangeressen naast, uh, op het podium. Toen dachten ze, nou, laten we eens voor de grap... een echte microfoon uh, onder zijn neus duwen. En uh, dat hebben ze toen gedaan en toen dachten ze... nou, dat klinkt nog best aangenaam. En sindsdien uh, zing ik eigenlijk. Nee. Dat, uh, even, even kreeg ik een flashback. Dat pakweg uh, de meesten van uh, de aanwezigen in deze ruimte ook allemaal ooit in hun jonge jaren gestaan hebben... met een, uh, een, een ding dat op een microfoon leek in de huiskamer en uh, met een draadje eraan. En dachten, dat moeten we ook gaan doen. En voor een, een aantal van ons is dat ook uh, gelukt... Jij gaat straks zingen. Uh, maar je, hebt natuurlijk, je zingt vandaag niet voor het eerst. Jij hebt uh, um, al diverse mooie dingen op je, op je lijst staan. Op je carrière-lijst staan. Mijn bucketlist. Yeah. Yeah. <laughs> ja, bucketlist, precies. Uh, je hebt vorig jaar nog iets moois en groots gedaan? Uh, ja, ik heb uh, vorig jaar een groot eigen concert uh, gegeven in Hoofddorp. In het, uh, in het nieuwe poppodium De Duiker. Ja. Uh, met mijn eigen fantastische band. En dat was hartstikke leuk. En, uh, ja. ja, en ja. de vraag is altijd wie, wie inspireert jou? Wat, is nou, uh, wat zijn de, de, de mensen waarvan jij uh, denkt van, nou, dat als ik die hoor dan, dan, dan raak ik helemaal in de ban en dan wil ik dat ook gaan doen? Uh, nou, muzikaal gezien heb ik een aantal voorbeelden. Ik, uh, ik, ik, ik kan het helaas niet bij één houden, dat vind ik heel erg moeilijk. Um, maar bijvoorbeeld iemand waar ik ooit nog hoop mee samen te mogen werken... is uh, componist, uh, toetsendiste David Foster. Uh, meneer uit Amerika, uh, die onder andere voor Michael Bublé schrijft. Wat dan ook weer een van mijn voorbeelden is. Uh, maar niet alleen met Michael Bublé, maar geloof ik met half Amerika... Uh, ongeveer op dit moment uh, samenwerkt. Um, nou ja, Michael Bublé is ook een van die voorbeelden. Uh, en als ik kijk op Nederlandse bodem, uh, vind ik... Uh, dat Ellen Clarke onwijs goede liedjes schrijft. en het onwijs goed doet. En uh, daar haal ik ook heel veel inspiratie uit. Nou, we zijn uh, um, heel erg benieuwd. Jij gaat niet nu zingen, maar wel in de loop van deze uitzending. Mm -hmm. En uh, zoals het uh, um, echte uh, improviserende muzici betaamt. Uh, weet jij nu nog niet helemaal precies. wat je straks gaat zingen. Dat is het nee, lijken. Nee, nou, ja. dat, dat, uh, dat maakt het dan voor ons heel spannend. Voor mijzelf ook hoor. <laughs> natuurlijk, ja, natuurlijk. Nou, heel fijn. Uh, tot straks, later in de uitzending live. Eh, dames en heren, luisteraars. Wij zijn eh, vandaag, zoals u wellicht al vernomen hebt... maar als u er net invalt, dan valt u met uw neus in de boter. Wij zijn vandaag eh, in een speciale uitzending met heel veel live muziek... en heel veel eh, verrassende eh, eh, samenwerkingsverbanden, zal ik maar zeggen... binnen ZFM Jazz, dat eh, vandaag een extra tintje heeft... omdat ZFM 25 jaar... En we gaan nu luisteren naar Bud Schenk en Lorenzo Almeida. Ja, prachtig. Lorenzo Almeida en Bud Schenk. Um, in het uh, uurtje dat uh, nu loopt... is uh, het uh, niet zo 1, 2, 3 makkelijk om een, om een grote greep te doen... uit de gigantische platenkast van elke presentator. Maar uh, proberen om een, uh, een bloemlezing te geven van allerlei soorten -yes, jazz... dat moet toch lukken. En... Daarom stap ik nu graag over naar de big band van, uh, uh, van Count Basie. De easy big band mogen we wel zeggen. En ik laat het graag horen. Send for you yesterday. Being treated. Thank you. Smits op de bas ook. We gaan nu, zoals de luisteraars zullen vermoeden die mij kennen, naar een Nederlandse groep, omdat ik daar veel aandacht aan besteed terecht, omdat we Nederland fantastische jazzmuzikanten hebben. Ik heb het um, voor me liggen in de, XC, de CD, That's Jazz, How Excited, en daarin horen wij uh, een Nederlandse corifeeën. Robert Veen, Kajan Witmer op de piano... Leo van Oosterom de sax, Erik Heinzeik trombone... Jan Voogd, Bas Dolf, Helge Drums en Koos van der Hout trompet. En we gaan luisteren naar het nummer Good Queen Bess. Boris van der Lek. Saxofonist. En dat uh, is een klein bruggetje... naar wat we nu gaan doen. We gaan nu live spelen met... de, uh, de ZFM... Memorial... Jazzband. Die vandaag... Uh, uh, elke set... en iets andere samenstelling heeft. Ruud Jans op de toetsen. Charles Duif op het slagwerk. Erik Timmermans op de bas. Sven Duif die gaat straks zingen... En we hebben op de Stenoorsax Adam Spoor en zoals het goede jazzmuzikanten betaamt die voor het eerst samenkomen in een bezetting die ze nog niet eerder gehad hebben, beginnen we veiligheidshalve met een blues. Stikke goed met jou We terug naar de stad? Back in town? Back in town? Standing here, a Yankee's hat upon my head and your voice in my ear. We talked about the future and all the things we do. I never thought your loving words could frighten me from you. I remember when I saw my car to that train. You said you were sure that I would not come back again. And now you see with your own eyes and start to realize. I'm not the man you thought I was So try to sympathize The way you think about your life It's gonna change, change tonight I don't even try, bow that frown Cause your man is back in town thinking about just where the hell i've been painted your own pictures of the trouble i got in and there were times i will admit my odds are better days but i'm the type that has to lose to find out that it made i know you're talking too much about things could never change i know you think it's crazy but i'm here to set things straight and we see with your own eyes we start to realize I'm not the man you thought I was So try to sympathize The way you think about your life It's gonna change, change tonight Don't even try, allow that frown Cause your man is back in town It's cool to take your time It was the fool out of my life Don't even try All that Let's take it to the end Cause your man is back in town Oh. En de groei. Ja, dat nou. Het ik... doen niet gek, hè? I see The old sweet song Old sweet song Is that your of. Reach out to me Father eyes Smile so tenderly FU- dfm luisteraars, Georgia on my mind, gespeeld door de DFM Jubilee Jubilee yes Band. Met <laughs> Charles Dive op de drums, hey. uh, Rudy Jans op de toetsen, hey. Sam Davis, hey. en uh, Erik Timmermans op de bas. En zij gaan nog één stukje spelen tot we uh, weggestuurd worden door de klok uh, maar dat doe ik pas nadat ik uh, Erik Timmermans hartelijk bedankt heb en hem uh, overhandig een unieke fles die heeft niemand in Nederland nee. want het etiket alleen al is, uh, is uh, fantastisch dat is een herinneringsetiket een... aan de uh, ik wens uh, jou uh, veel Dank succes jou. vanmiddag in de krochten met uh, Weer een concert in de reeks, eindeloze concerten. Gaan we door. Heel ja, goed. Nou, hartstikke goed. Wij gaan nog blij. Wat gaan we, we, we op nu? Wat Welk stuk gaan we spelen? Het gaan we op luisteren. Wat heb je gebeld bij? Wat heb je bij? Wat heb je gebeld voor je? Nou, ja, CFM DS is vandaag de blijvende luisteraars met allemaal het rassende opdreden. Omdat CFM, uh, zij kunnen ja, bestaan. Experientje, experientje. En we gaan een stukje horen. Wat zal er zijn? Uh, stuur het zijn? Een zwart Van Stevie Wonder. Dag naam.